Goedenacht, welkom terug bij Luna. Uh, wij hebben het vannacht over jazz. Ferdinand Povel heeft u het eerste uur kunnen horen. En die dacht: uh, ga jullie over jazz praten? Dan blijf ik lekker zitten. Dus die is er nog steeds. Gezellig. Leuk dat je bent blijven hangen. Nou ja, we gaan nu uh, luisteraars uitnodigen om. Om, om te vertellen waarom zij jazzmuziek zo mooi vinden... en wat, uh, wat hen is opgevallen, welke cd's ze adviseren... of aanraden om ze te gaan beluisteren... of uh, over welk uh, concert waar ze geweest zijn... welk festival misschien. Ze ontzettend enthousiast zijn graag iets willen vertellen... wat ze zo mooi vinden aan jazz. Welke muzikanten, welke muziekinstrumenten... Nou, noem maar op, uw passie voor jazz kunt u met ons delen. Maak ons allemaal enthousiast, mij dus en de luisteraars. En uh, als u dat wilt doen, dan kunt u bellen 0800-1121. 0800-1121. Het is ook uw kans om in gesprek te gaan met de winnaar van de Boy Edgar... of de VPRO Boy Edgar Prijs, moet ik zeggen, 2011. Nou, die kans heb je ook niet elke dag, dus uh, dat is ook een reden om te bellen. En als u wilt mailen, dan uh, kunt u niet met ons in gesprek... maar dat begrijpt u zelf ook wel. casaluna.ncrv.nl en twitteren, dat kan ook nog, hashtag Casaluna. De eerste beller is Non Asma. Goeienacht. Goeienacht. Uit Haarlem. Haarlem, net als Ferdinand. Hoi. Ja, en daar heb ik waarschijnlijk Ferdinand natuurlijk wel eens uh, zien spelen en horen spelen. Ik, ik heb hem wel eens gehoord, dacht ik, met Rudy Brink. Kan dat? Rudy Brink was, ja, natuurlijk. Ja. ja. Ruud was precies tien jaar ouder dan ik. Oh. En uh, ik had hem al vanaf mijn zestiende of zeventiende. Ja. Een topper was dat, hè? Ja, was ja, Europese top vond ik dat, ja. Ja. En, ik, en ik, ben, ja, ik ben een oude heer inmiddels, ik ben 75. Maar mijn prille jeugd die bracht ik al door in de Haarlemse Jazzclub. En daar heb ik uh, vele Amerikaanse grootheden zien spelen. Was dat nog op de raam single of was dat de in de, de Koude Hoorn? Ja, ja, ja dat... op de Ramsingle, bij Schreuder. Ja. En wat vindt u en, zo mooi en zo fascinerend aan jazz? Nou, dat, is zo, dat kan ik je niet vertellen. Ja, ik, uh, ik ben geboeid door muziek. Ik hou van crooners, ik hou van evergreens. Ik ben een uh, fan van Sinatra. Ik heb uh, 150 LP's van Sinatra. Ik heb er vele van Tony Bennett, Mel May, Jack Jones. Heeft u ook nog een plaatsspeler dus? Dat neem ik dan maar aan. Hè? Ja, ik heb een uh, platenspeler, ja, nee? ja. En ik ben gek op Benny Carter en Gene Ammons. Ik weet niet of... Ferdinand die ken. Ja, nou, nog. Ja, ja nou, ja. dat is ook een topperse ballet. Schitterend. Maar is er niet uit te leggen waarom dat zo mooi is? Nee, dat is in mijn jeugd begonnen. Toen ik een jaar of 15 was, denk ik. Toen, uh, toen kreeg ik de eerste Sinatra-plaat. En daarna Jackie Davis. Dat op de Helmond Orga. Milt, uh, Milt Buckner en al die mannen. Dus ik, ik weet er wel iets van, maar ik kan het zelf niet. En, dat en u, speelt, is, u speelt niks. U nee, zingt niet? Nee, ik speel niks. Maar je zag gewoon mijn phone. Ja. Dat, ja, dat is ook mooi. Maar en... ik heb heel veel platen. Jazzplaten ook, ja. En wat doet het dan uh, als u... als nou, u de... ik zeg, uh, Ik schiet er soms van vol, moet ik zeggen. Ook al ben ik uh, niet de jongste meer. Maar het... het uh, emotioneel raakt het me. Als ik ballets hoor... en ik hoor Sinatra zingen... of uh, Tony Bennett... prachtnummer Joanna... Dan, uh, ja, dan gebeurt er iets met me. Dan gebeurt er iets met me. En... Uh, Tangeresse, Tion Christie, een heel aparte stem. Uh, ja, dat boeit me. Billy Holiday. Ja, nou, we gaan nu ja, een heel, no, nog op. een langere rij van maken. Ferdinand wil dat zeggen. Ik, antwoord, ik zeg kan het. een hele rij opnoemen. Ja, ja, ja, nee, maar het is even genoeg. Nee, ik wil even Ferdinand horen hierover. Nou, ik vond het fijn dat u Rudy Blink noemde. Ja. En mijn collega, die er ook niet meer is, Herman Schonewald. Ja. Die zei, die zei, ik heb... Uh, bij een warenhuis had hij de serie Jazz Behind the Dykes gezien. Ja, ja. En dat is me erg tegengevallen. De enige die goed speelde was Rudy en die was 17. Ja, ja, ja. <laughs> met Han samen nog toen ook, denk ik. Harry Verbeke? Nee, ja, met Harry Verbeke. Ja, ja, maar ook ja. met, met Han Brink. Met Han, ja, ja, precies. Ja, ja. Nou ja, wie hadden we nog meer. Ja, het, uh, toon van Vliet natuurlijk. Precies, ja. Ja, dat waren blazers, hè? Ja. Hè? <laughs> ja. Jullie herkennen veel in elkaar. Mag, ja. mag ik u bedanken, meneer Asma? Hartstikke goed, joh. En. Uh, uh, nou, succes. Een hele goede nacht en blijf uh, genieten. Ik heb u allemaal gefeliciteerd. Hartelijk dank. Heel erg ja, <laughs> ja, dat is leuk. Ik ben heel benieuwd of heel veel mensen dat gaan doen. Ik denk het wel. Uh, Non-Asma was dat. Gaan we naar Arjen. nacht. Ja. Hallo. Hallo. Met uh, Arjen van Rijn. Hallo, Arjen van Rijn. Ik wilde eigenlijk uh, een paar namen doorgeven. Ja. Want ik ben, uh, ik sta op het punt van instorten, zo moe. Oh. Uh, en dat is jullie wel bekend. Jasper van het Hof. Ja? Ja, ja, ja. Mark van Vrucht. Minder is bekend, hij? maar ook bekend, ja. En Ineke van Doorn. Ja. Die wilde ik even onder de aandacht brengen. Maar waarom? Maar zo, een ingeving. Ja, maar kunt u uh, kun ook kun je uitleggen weinig. waarom die zo mooi zijn, zo goed ik zijn? Vind, ik vind ze uh, te weinig uh, aan bod komen hier in Nederland. Dus het is goed om ze even te noemen. Zeker Jasper van het Hof. Ja. Maar is ook uit te leggen wat die mensen zo goed maakt? Zo... Uh, wat Jasper betreft. Dat is de, uh, de grootste virtuoos van uh, Nederland op uh, jazzgebied... I is dat zo, Ferdinand? Nou, dat, vind ik, dat ik ken, vind ik. Ik ken Jasper. Ferdinand ken kende hem ook. Ja, ik? ik ken hem ook, nou en? Af. en... Even, even, even Ferdinand. Ja. Nou, het is werkelijk opzienbarend wat hij allemaal daar tovert. Wat speelt hij dan? Piano. Oh, piano. piano. Ja. En Orgel. we zijn ooit samen eens een keer met Dol van der Linden voor een uh, Nordring of de EBU-uitzending zijn we in Noorwegen geweest of Denemarken. Denemarken. En daar was Jasper ook bij, als een van de solisten... bij het Internationale Orkest, wat daar dan... Uh... Ja, ja, En uh, ja, we kennen elkaar goed. We hebben ook diverse malen samengespeeld... bij allerlei internationale gebeurtenissen. Doem de groeten. Ik, uh, ik hoop dat ik hem binnenkort een keer weer zie. Ja. Het uh, is zo, Jasper speelt ook orgel. Ja. Uh, ik heb een prachtige opname... Uh, die hij gemaakt heeft in Italië op een uh, orgeltje dat staat in een kapel van een landgoed. Waarbij hij dus het orgel gebruikt, uiteraard het klavier gebruikt als uh, instrument. Vervolgens het klapperende gedeelte van de overbrengingen als slagwerk. Dat werpt een heel nieuw perspectief op de zaak, geloof ik. Ja, toch? Nee, maar ja, ik kan me dat voorstellen. Ja, natuurlijk. Je kunt dat als percussie... als je ja. die toetsen hoort. Ja. En, ja. en uh, wat betreft Ferdinand, ik heb vroeger... of vroeger, uh, ik ben 62... en uh, ik heb in de Achterhoek gewoond... heb ik in Borculo... in een jazzclub gezeten... Ja. waar de nu, meerdere malen mensen opgetreden hebben... die les kregen van... Oh, en die zijn allemaal goed terechtgekomen, dus? Die zijn allemaal goed terechtgekomen. Oké. Okay. Arjen, ik ga je bedanken voor het bellen. Oké. Okay. En uh, ga Dan. lekker slapen, hè? En uh, een prettige nacht, Freddy. Oké, okay, Arjen. Welterusten. Dag. dag. Even een mailtje tussendoor van uh, Gijs. Die zegt, ik ben tourmanager van The Haunted. Dat is een death metal band uit Zweden. Dus heel wat anders, maar het komt zo meteen. Hij heeft gespeeld in Bibelot in uh, Dordrecht. De drummer staat bekend op zijn eigenwijze ritmes. En vandaag gaf hij aan dat hij geïnspireerd was door jazz. Met name John Coltrane. Jazz rijkt dus verder dan je denkt. Hoor je dat vaker? Dat hele andere muziekjongers wat uit de jazz oppikken? Ja, als dat ritmisch is, dan kan ik me voorstellen... dat je daardoor geïnspireerd raakt. Goed, gaan wij naar de volgende beller. Ann. goeienacht. Goeienacht. Met Anne Carley, spreekt u. Hallo. Ook een uh, jazzliefhebber neem ik dan maar aan. Hè. Uh, door mijn man, want ik ben dus al 56 jaar getrouwd. En wij houden heel erg van jazz. Ja. En mijn man gaat altijd naar het binnenhuis En hij zal ook maandag aanwezig zijn bij uh, de felicitaties uh, voor meneer Povel. Oh, wat leuk. Ja. Maar waar ik, omdat mijn man dus heel veel uh, glamofoonplaten heeft, jazz natuurlijk, ja. uh, ben ik eens gegrepen door een plaat van Rufus Harley en Sonja Rollins op het jazzfestival in Montreux. En daar speelden ze Sweet Low Sweet Cheerio. Ah, oh, oké. Okay. En uh, dat was dus uh, ook met een doedelzak. Die Rufus Harley die speelde geweldig. Op een doodelsak. Het, het is heel uniek. En die plaat, dat ene nummer duurt veertien minuten. Veertien minuten. Me, me, en die doodelsak doet de hele tijd mee? Ja. <laughs> en, en, en die, en die doodelsak klinkt ook, Jesse. Ja, het, nou, het swingt de pan uit. Ja, is dat leuk? <laughs> ja. Ik ben bang dat we dat niet kunnen laten horen. Veertien minuten gaat niet, Klaas. Nee, nou ja, sowieso maar een klein stukje. Ik zou een klein stukje al heel mooi vinden, ja. maar... Nou, het is uniek. Op het festival van Montreux. Mag ik even ja. wat anders vragen? Want u, u kwam uw man tegen, vond een leuke man. en uh, bent met hem getrouwd. Hij hield van jazz. Hoe lang duurde het voordat u ook van jazz ging houden? En eigenlijk uh, meteen. Echt waar? Ja, we gingen dus ook naar die uh, uh, jazz en de filmmonic in het concertgebouw. We hebben dus heel wat uh, jazzmuziek gezien. En uh, ja, het, uh, het is altijd, altijd onze stijl gebleven om daarvan te houden. Heeft u ook Ella Gerald in 1957 gezien daar? Ja, zeker. Met zeker. Uh, Don Abney op piano. En waarom vraag je dat specifiek? Ja, ik heb een, op YouTube heb ik een, een clip gezien... waar Ella Gerald April in Paris zingt. Met uh, een pianist die ik niet kende... die nu mijn favoriet is voor het begeleiden van zangeressen. Dat is Don Abney. Ja. En uh, dat zou, uh, Zij was getrouwd met Ray Brown was de beste bassist ooit. En uh, ja, dat was de bassist ja, ja, van Oscar dus Peterson. Het, uh, ja. het trio van uh, Oscar Petersen. Ja. <laughs> en dat, dat speelde daar ook. Met Herb Ellis op gitaar. En ja. uh, Joe Jones op de drums. Ja. En Roy Eldridge. En ik weet niet meer ja. allemaal. Maar de vaste begeleider toen was Don Epney van, uh, van Elle Fitzgerald. Ja. En daar was ik zo van onder de indruk. En heb jij hem ook wel zien spelen? Nee, de Donet niet niet. Oscar Pieters wel. Maar daar ben je dus een beetje jaloers op aan, want die heeft een Belding spelen. Ja, ja toen ja. 57. Ik ben voor het eerst naar, het, naar een nachtconcert geweest... in 59, naar Duke Ellington. Dat het, heb ik niet gezien. In het concertgebouw, ja. ja. ja. Maar wel de gebroeders Turrentine. Oh ja, ja. En, ja. Uh, de drummer... Uh, uh. Ja, ik, ik ben... Max Roach? Even, Max Roach? Max Roach. Ja. ja. Dus, eh... Uh, ja. ja, mijn... Uh, ik ben niet meer zo snel aan het denken. Nou, ja, het is ook een beetje laat geworden. Of heeft ja, u het overdag ook? Ik, <laughs> ik lag al in bed en ik hoorde dit. Ik dacht, dit moet ik toch even laten weten. Leuk dit dat u ervoor opgestaan uniek. bent, ja. Dit is zo uniek. En die doedelzak erbij, nou, het is werkelijk geweldig. Maar wij, wat wij nu even laten horen, te, althans, dat ga ik nu opzoeken, dat schijnt te kunnen, maar ik ben zo onhandig met dit ding. Uh, dat is uh, April in Paris. Maar dat moet even, ik kijk, vraag heel even... Nee, nee, het was uh, de twee, uh, de, uh, Het was toch April in Paris, Ferdinand? Ja. Nee. ja. Of, of was het niet, Anne? Wou, wat nee, het was Sweet Lo Sweet Cereal. Okay. Ja, nee, maar dat, dat, uh, dat, dat, dat in 1957. Oh, ja, ja, van Anne Fitzgerald, ja, ja. Apple in Paris. En nou, moet ik alleen even dus een technische vraag stellen. Moet ik dat nou opzoeken op de computer, of kunnen jullie dat zelf? Ik moet dat opzoeken. Oké, okay, dan nou, kunnen jullie nog even doorpraten. de <laughs> Ferdinand ja, Povel heeft toch ook met Sarah Foreman gespeeld? Die ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Een, een week lang. Ja. En Sarah Vom is dus ook een goede vriendin van dus weer een andere vriend van ons, die met haar dus uh, ook speelde, want die, dat is een bassist. Ja? Wie was de bassist? Uh, hij is James Long. Ah, James. Ja, die ken ik heel goed. Ja, ja. uit Rotterdam. ja. Uit Rotterdam. Ze ja. wonen niet meer in Rotterdam, hoor. Ze Zij ja. zijn naar een andere plek vertrokken. Ja. Maar ik, ik, uh, ja, het, het leeft altijd bij ons en het uh, zal altijd uh, onze soort muziek blijven. Het Kijk, even Ella. That's it. Ja, hè? Dat is de pianist. Ja? Yeah? Goed is die, hè? Under the tree. Nou, een beetje vochtige ogen, of niet? Nou, dit ontroert mij, omdat het niet zo goed is. De blauwen in de eerste plaats, Papa Jones, Joe Jones, en deze pianist die ik niet kende, Don Abney. Prachtig. Wat is het dan? Wat is het dan? Waar waarom hoor ik dat niet? Ja, deze de plaats hebben wij dus ook, hè? Kijk. Geweldig, mevrouw. Ja. Wa waarom is dit pianospel nou zo? Het is net een heel orkest in zijn eentje. Zonder dat het weg is. Ik ga even luisteren. de hele Count Basie-band hoort in een piano. En als je ontroerd bent, wat is dat dan? Wat voor beelden schieten er door je hoofd? Wat gebeurt er? <RYAN> <tie> het is een te rustig dood dood tempo. Dood <tie> en het heeft een momenten Alsof je... Skyride. Het is echt, je hebt echt je tranen nu in de ogen staan, ja. Dat is, dat is, toch, dat is mooi. Charlie Parker zei toen iemand hem iets vroeg... Music speaks, speaks louder than words. dat je dat hebt kunnen vinden, zo snel. Ja, dat, nou, dat heeft de regisseur voor mij opgezocht. Nou ja. Maar ik moest het wel zelf intypen, dat is wel knap. <lacht> je, je gaat wel... Ik ga wel, als ik met jou zit te luisteren, heel anders luisteren. Dat is wel gaaf. Ben, is Ander nog? Ik ga <lacht> Ik volg weer hem He, Heeft u ook tranen in uw ogen? Ah, uh, nee. U bent een ijskouw. Nee, Nee, die, uh, zijn wel wat afgeslap, <lacht> natuurlijk, nu ik ouder ben. Oh. Oh. Maar in de tijd toen ik dus die plaat hoorde van uh, Rufus Harley met die doedelzak met Sonny Rollins, nou toen was het tot tranen toegeroerd. Ja, ik zie, het, ik zie het hier nu het naast me. Ik was heel emotioneel ja. van. zeg, Klaas, ben je er niet te veel bij aanwezig? Nee, sorry, ik, ben, ik vind dat echt mooi. Ja, dat vindt, je bent toch niet verdrietig nu? Nee. Tegendeel. Eh, Anne, wel voor het bellen. En uh, ik zal namens mijn man even zeggen tot maandag, meneer. Oh, van harte welkom. <laughs> Leuk. Ik wens u een hele prettige avond. Dank u, dank u. Dank u. U oh, ook een goede nacht nog. Ja, uh, Aad uh, is nu aan de telefoon. Goeien Dat ben ik. Ja. Ik hoop zo. <laughs> ja, Aad Zonnevald uit een mooie stad achter de Duinie. Oh, dat... Uh... De Haag. Oh, ligt dat daar? Ja. Ja. En ik weet niet uh, wat u luistert, maar dat interesseert ook verder niet. Maar alle beat- uh, en, en rocknummers, uh, beatbankjes, uh, die kwamen uit Den Haag vroeger. Maar ook uh, vele jazzartiesten uh, waren daar. En ook uh, cafés waar er dus, live opgetreden werd. Ik ben ook lid geweest van de Jazzsociëteit van laak En er waren diverse cafés. En ook de Lady Wishes Club op de Pier. En dat was uh, ja, bijzonder uh, leuk. Er waren diverse kroegen waren dus... Uh, ja, jazz gespeeld werd. Ja. En mijn herinneringen gaan... Zakelijk, uh, ik heb uh, nou honderden platen, LP's. Maar mijn herinneringen gaan uh, nog steeds naar Rita Reis uit. En niet te vergeten, Pierre Beck. Die speelde op Scheveningen in de Berenbak. En daar lagen we, uh, als, als, als, als kleine jongetjes, uh, bij wijze van spreken, lagen we te luisteren naar de klapramen die openstaan. Maar het was een kelder. En die beatclub bestaan nog steeds volgens mij. Maar dat was gewoon smully. Pia Beckertje was gehoord, neem ik aan. Ja, en zeker, ja. Ik heb I wel eens gehoord dat die wilde. Maar feesten ik steeds. En ik heb prachtige mooie OP's. En die, die juffrouw aan de telefoon die vroeg of te gaan luisteren. Maar ja, dat is een beetje te veel gevraagd op dit uur. Met de buren. En eh, ik lig in mijn bed te luisteren. Dus <laughs> ja, en ik, ik mis ook euh, ja, onze goede vriend die ik ken uit de honkbalwereld, Hans Dijkstal. Ja. Ah, ja, die ja, speelt nou, ook straks. En die speelt ook, hij was ook wel lief liever met jazz. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Mag ik u iets vragen? En, en, en, en meneer Engels. aat aad, aat Hallo, mag ja. ik eh, Ferdinand wel even wat vragen? Kan dat? Tuurlijk, uiteraard. ja maar. De Casuari de Scotch Club, Mark Berglinger. je ja. dat nog? De Casuari Straat, natuurlijk wel, dat je de ja. fles zit in de Nederlandse Zodiac Ja. En ook de Panabar. En, en de Scotch Club. We ook jazz gespeeld in de Panabar. En de Scotch Club. Ja, ik, ik ben Hagenees. Ja, ik precies. heb een helderkoeken van de Haag. Ja. Altijd uit het periode. Ja. Maar kun je ook te, het is nog herinneren van uh, Lagowaard, dat Prinsengracht? En dan van... deed hij Wisse Club op de papier? Dat is net voor mijn tijd. Nou, dan ben ik iets ouder dan nu, maar goed, dat maakt niet uit. Ik was, ik was een beetje Hagenees van, uh, even kijken, van 73 tot uh, 83 ongeveer. Ja, nou, ik ben al 67, 67 dus. Ik heb iets meer ervaring met Maar. De meneer Engels, die drummer. Waarschijnlijk een familie van mijn goede vriend Rob Engels. Ja. Johnny is de oudste broer hè van de dertien kinderen. Ja, ja, ja. Nou, die is daar weer al beroemd, die man. Ja. ik ik me toch een klein beetje buitengesloten hier. Ik kan het allemaal niet volgen. Er was een oude Jan Engels. Ja. Dat was een drummer. Dat was een echte artiest en een echte drummer. Een jazzdrummer. Drummer? Ja. Maar ook in, in de zin dat hij entertainer was. Maar John Engels was de echte jazz drummer, John yes. Junior. Yes. En we hebben onlangs gespeeld in de Wassenaarse Jazzclub, Club... met Rob van Bavel. U en... was er aan, waar is die dan? Waar met is de daar zo? Schoolstraat. schoolstraat. <laughs> er wordt ingefluisterd. De Schoolstraat. Een oh. Oh. paar weken geleden. Daar heb ik niet dan. Ja. En dat is met John. En, zijn en er waren nog drie of vier broers van hem, van de dertien... Mm -hmm. En uh, Carl Fry was daar van de Storktown Dixie Kids en noem maar op. Ja. En, uh, dus ja, John is nog steeds actief en uh, een van onze beste drummers ooit. M Mogen we het nog even over Rita Reis hebben? Aad? Ja? Rita Reis, waarom was die zo bijzonder? Omdat ze zo'n prachtige mooie... En nog steeds, ik geloof dat ze nog steeds leeft. Ja. Integendeel tot uh, Peter Beck, die slok overleden. Ja, klopt. En die heeft zo'n mooie zuivere stem... En ik kan zo zo'n mooie octaaf ook halen. Het ja, grappige is, uh, Ferdinand zou aanstaande zondag met Rita Reis gaan optreden. Meen je dat dan? Ja, ja we spelen regelmatig met Rita. Oh, alleen, uh, alleen dat gaat niet door, hè, deze Kroos keer? ze is nu een beetje in de lappenmand. Ze is dus ernstig verkouden. Ah. Nou, ik weet niet wat ik LP uh, misschien voor ogen hebt, maar ik heb de, de, de, de, de bekendste LP van haar, waar ze uh, uh, alle ronde Noors zingt, ook over Scheveningen en zo. Ik, ik, ik, ik ben er dan steeds uh, geschammeerd van. Zullen we even een klein stukje van Rita reis laten horen dan? Ja, wat u wilt, eh, graag. Ik bedoel, ik. Ik zou voor opie... Ja, voor, voor, voor u doen maar... we dat gewoon. Rita reis, even, even, even klink... laten horen hoe mooi ze klinkt. Als het niet verkoud is. Oh, mooi, hoge cijfer, alles. and unashamed, she sheds her clothes. The summer moon, the rest. world. te worden. Ferdinand Povel vraagt zich nu af of hij hierop meegespeeld heeft. Dat hoor, dat hoor je toch? Nou, ik vroeg me af, dit is Rita en misschien heeft Logie het gearrangeerd en dan zat ik meestal in het orkest. Van, van Onteloo? Ja. ja. Logie van Onteloo. Nou, Mag ik, ik even? Ja, niet aard. <laughs> ik had eigenlijk eerder een nummer verwacht als de kool van uh, en Perlina. Oh, wat oh, bent u nu teleurgesteld, oh, teleurgesteld oh, nu we dit hebben oh, laten zien? Oh, oh, ja, <laughs> maar het, dit is gewoon een udeke mee. Er zijn maar weinig mensen die dit kunnen presteren wat zij doet met haar stem. You got that right. Ja, en, ik, ik, ik. Nee, maar mijn lieve Spaanse Verdien die kan net zo mooi zingen... maar die zingt alleen maar Spaans en, en dan mag geen yes. zeggen. Maar ja, ik, ik, ik word er toch wel emotioneel van. En dat wil ik helemaal maken. maken Zo'n ja. mooie stem. En ik, ik mag hopen dat ze zo lang blijft, leven en net zo prachtig mooi kan blijven zingen. Ja. Fantastisch. Nou, hoop ik ook. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Goeien Slaap lekker. Doeg. Uh, even een mailtje tussendoor. Ferdinand heeft een hele generatie saxofonisten opgeleid. Staat er in die mail. En is nog steeds een inspirator. Tof dat hij jullie gast is. Groeten van Steven. Steven Dietvorst. Ooit van gehoord? Ken je die? Steven Dietvorst. Niet ja? Nee. nee. nee. Ja. Ik denk dat nou, het is een oud leerling of zo misschien. Mm -hmm. Steven Corrier wel. Hij... Nou ja, deze heet uh, volgens mij Dietvorst. Nee. Uh, dan gaan wij naar Frank. Dag meneer. Ik ben 88 jaar. Ja, dan mag ik eigenlijk geen... Wat is uw achternaam? Zal ik dan meneer zeggen? Ik ben Frank. Ja. dan nou zeg ik gewoon. Is dat niet genoeg? Ja, ik vind genoeg. Maar ik dacht, omdat u 88 bent en ik heel goed opgevoed... dacht ik... Uh, nee, ja, ik, ik, 80... ik ben gewoon... Van, dus van mijn jaar af kwam ik dus in contact met de jazzmuziek. Ik weet niet precies welk jaar. Ik denk... 37, 38, ik weet niet precies welk jaar het was. Toen kondigde de Afro aan dat het komende winterseizoen van met jazzmuziek, wat eigenlijk in die tijd behoorlijk onbekend was in Nederland. In Engeland meer, maar in Nederland niet. De AVRO begon ermee en van het moment dat ik dat hoorde, vond ik het meteen prachtig. Er waren hier dus Amerikaanse gamofoonplaten, kon je kopen. Dat ging wel een beetje moeilijk. Daar moet je in Amsterdam een beetje de weg voor weten. En daar hadden wij dus in 1939 komen Hawkins, die live op het plein speelden. In een hele smalle zaak. Daar stond je zaterdagavond mannetje aan mannetje. In het gedrang met een glas bier in je hand. Ik heb in die tijd liggen ook Piet Velderman kennen. Die stond daar ook. En dat was fantastisch natuurlijk. Dat was een hele goede Nederlandse drummer. Maurice van Kleef. En het was er zo klein. Dat die man die zat er in een hoek. Die zat ongeveer met zijn drumset tot aan het plafond. En, en meneer Halkens, die stond daar heel rustig te midden tussen al die mensen, heel relaxed, te spelen. En alles wat dus van is was en voor jazz geïnteresseerd... die, die, kwamen, daar, die kwamen daar naartoe allemaal. En dat was waar ik over spreek, was inderdaad al in 1938. Zo so. Toen begon je het min of meer op de radio te horen. Alle platen kon je kopen, alle van Amerikaanse muziek, Maar toen kwam de oorlog en toen was jazz verboden. Dat was die muziek voor die neger en de Joden. En de mensen die daar speelden, die hadden een groeikans. Dat is met Duitse muzici gebeurd. Dat ze in het concentratiekamp terechtkwamen. Ja. Nou, ik had dus het feit, als enig jongetje, mijn vader kon uitstekend piano spelen. En ik moest natuurlijk ook piano leren spelen. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde drum spelen. <lacht> nou, dat was dus. We komen niet over te praten. En toen na de oorlog. Toen was er een geweldige man in Amsterdam. Dat was Jan Straatmans. Hij speelde kleine trom en pauk in het Concertgebouworkest. En die gaf drumles en die hield zelf ook heel veel van jazz. Zoals die meeste mensen toen in dat Concertgebouworkest. Nu zijn het eigenlijk mensen die van de conservatoria kwamen. Maar dat waren eigenlijk mensen die uit, uit, uit de amusementsmuziek kwamen. En eigenlijk zo goed waren ja. dat ze in het Concertgebouworkest. Dat was beroemde in de beroemde tijd van Mengelberg. Meneer Frank, ja. ik wil Ferdinand even wat laten zeggen. Want die wil graag even reageren. Ja, die ken ik heel goed. Fantastisch. Ja. Ik, ik, heb ik heb zelf altijd nee. met, uh, met, met, uh, met, ik, bij, ik moet jou ja, weiden. die jongens zijn allemaal dood, met Harry Verbeke gespeeld. Oh, Wat leuk. Ja, Dat ja, was ja. toen een grote ja. toen, en ook wel eens met Toon van Vliet. Ja. En toen nou, later, ik kwam in Nederland, dus ik heb veel in het buitenland gezeten, en toen hoorde ik een jongetje, zag ik Ferdinand Povel, nou ik wist niet wat ik hoorde. Nou, wat grappig. Meneer Frank. Ja, nou. zeg meneer maar Frank. Ja, oké okay, Frank. Ik herinner me al die verhalen van Coleman Hawkins uit 39, ja. van Tines Bruin en van Toon van Vliet. Die hebben dat meegemaakt. We hebben een uur geleden hebben we het gesproken over saxofooninvloeden en dergelijke. Lester ja, heb je gemist, sorry. Oh ja. Nou, en daar kwam, er kwam uh, natuurlijk Coleman Hawkins aan, aan, aan, aan bod. He. Mag ik even één ding tussendoor zeggen? Want dit is echt een mooi moment. Mensen die het gemist hebben, die kunnen dat gesprek morgen terugluisteren via de site kazaluna.ncrv.nl. Dat zeg ik even tussendoor. Ga door. Het is, uh, ik wil heel... nog even meteen inhaken op, een, op dus In die tijd kregen we dus. hadden we ineens eigenlijk een, een Nederlandse tenor zakt. Ja. Jos van ja. Heuverswijn? Nee, nee, voor oh. die tijd. Voor die tijd. Um, dan moet ik even. in dit gesprek. Ik kom erop terug. Ja, ja, ja maar, maar, maar, maar, maar een, dan gaan we even een Ferdinandse verhaal af laten maken. Want ja, je gaat over, over die mensen die het meegemaakt hebben. Nou, Tinus Bruin, die heb ik natuurlijk meegemaakt in orkesten. U had het over dat ik als jong jongetje. Maar ik heb met al die gevestigde muzikanten mogen werken toen ik al heel jong was. Ja. En daar was Tienis en Kees Bruin waren daarbij. En die ja, heb ik, de uh, Rambles, Rambles. Ja, de Ramblers. Wim Kuilenburg. Ik was zeer bevriend met veel van die mensen. Ja. En ik voel me zeer geprivilegeerd... dat ik ze allemaal heb mogen meemaken. En ik heb niet alleen uh, hun ervaring... Uh, heb ik van kunnen leren... maar ik heb ook hun, uh, hun, hun uh, verhalen kunnen horen natuurlijk, hè. Van, van Coleman Horkers en dergelijke. Ja, ja. Ja. Meneer Frank, ja. ik ga u toch onderbreken, want er zijn veel uh, meer bellers. Ja, maar dan... ik had nog ik had een paar aardige dingen te vertellen. Ja, nee, dat, dat geloof ik, ik zeker. Tot, maar ik vertelde zelf, Durms. Dan... Dus ik, heb laatst, ik speelde met Harry Verbeke ja. en, ik heb, en, en mijn boezemvriendje, dat was Aad Gieshoff, de tv-dokter, ja, ja. en dat is een uitstekende tenorzaak. Dus we hadden, een, we hadden een band ook en ik heb in het, overal in Spanje gezeten en, en in Frankrijk en overal eigenlijk altijd gaan zoeken waar de yes was. Ja. En als er een drum stond, ja, dan vroeg ik of ik even mee mocht spelen. Ja, en dat ik mocht heb is dus wel een heel stuk yes geschiedenis. Ik zou er eigenlijk iets over moeten schrijven. Ja. Nou, gaat doen, zou ik zeggen. Ik dank u in ieder geval voor het ja. bellen. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag. Ik wil ook even een mailtje tussendoor. Want er is iemand die heeft een uh, klein beetje kritiek. Vindt het een mooi gesprek. Maar die heeft ook een klein beetje kritiek op deze uitzending. Wel luisteren naar jullie uitzending. Wachtend op mijn man die uit Amsterdam terugrijdt. Naar het mooie Drenthe. En naar een mooi jazzconcert te zijn geweest. Voel ik toch de behoefte om te reageren. Wat ik mis in de uitzending. Die voornamelijk uit oude herinneringen bestaat. Het unieke van jazz. Namelijk het mooie samenspel tussen de muzikanten. De mooie solo's. Die niet om er zelf uit te springen. Maar om de ander mooier te laten spelen. Met name bij Bel Bill Evans. Bill Evans. Evans, sorry. Oh, ja. Vind je dat terug? De muziek is absoluut niet egoïstisch. Een kleine bijdrage van mij was dit. Met vriendelijke groeten Ellen Huizinga. Ja. ja. Als zo'n groep heel hecht is... dan, uh, Ik weet dat Bill Evans... Oh, Een van oh, ja. de grote jazzpianisten... Dat hij totaal uit het lood was... Toen... Uh, uh, Scott LaFerro zijn bassist stierf. Daar heeft hij, ik geloof dat hij niet heeft opgetreden. Hmm. Daarna is hij met Eddie Gomez verder gegaan. En, uh... Maar is dat inderdaad de kern van jazz, dat samenspel? Als het uh, het beste is, dan is het echt zo'n brotherhood. Hmm. Dat, had, uh, dat had John Coltrane met zijn kwartet, met McCoy Tyner, Elvin Jones en Jimmy Garrison. En uh, er zijn documentaires waar die mensen daarover vertellen. Elvin Jones, die is inmiddels ook gestorven. En uh, nou dat, dat zit heel diep bij die mensen. En bij jou heb jij dat ook? Met, met... Ik heb nooit uh, jaar in jaar uit... 300 keer per jaar met mensen gespeeld. Maar als dat het geval is, dan moet er wel een brotherhood zijn. En mis je dat gevoel niet een beetje dan? Ja, ik zou wel graag voor een langere periode aan één gesloten willen spelen, maar dat komt weinig voor. Hm. Even kijken, wat zij ze nog meer? Dat samenstel tussen de muzikanten hebben het over... de mooie solo's, niet om er zelf uit te springen... maar om de ander mooie te laten klinken, herkenbaar. Ja, dat was zeker het geval met, met Elvin Jones. een van de meest opvallende drummers... die zich dienend opstelde in zo'n kwartet. Hm. Oké. Okay. Gaan we naar de volgende beller. Anna, goeienacht. Ja. Dag. Hallo. Ik uh, hoorde... Uh, wat, is, wat doet jazz eigenlijk? En ik moet zeggen, het doet ontzettend veel. Het laat mijn adrenaline ongelooflijk stromen. Ik heb veel jazz. Is. En wat een van de mooiste is, is een uh, tenor van Hank Mobley... Al Cohn, John Coltrane en Zoet Sims. Ja. En de prachtige akkoorden, dat ben ik met de vorige spreekster of e-mailer eens... Uh, de samenhang, dat hoor je bij de een veel sterker dan bij de ander. En dat, ja, dat raakt me. Ik schilder en ik uh, kan alleen maar goed schilderen als ik dat knalheid aanzet, allemaal die jazz. Ja, wat, wat verandert er dan aan de schilderijen? Ja, daar heb ik eigenlijk geen invloed meer op. Nee hè? Die arm gaat gewoon bewegen als de jazzmuziek klinkt. Ja, met een met kwastering dan natuurlijk hè? Wat ik heel erg mooi vind ook is Ike, uh, Quebec. Ja, ja. Ja, en die, die kan af en toe zo ontzettend, ja, echt hele moe, zo moo, maar is toch geilbladen. Prachtige muziek maakt die hele mooie akkoorden. Mag ik vragen uh, hoe oud u ongeveer bent? 78. 78, want dat is wel iets wat mij opvalt. Nou. Uh, uh, Ferdinand, ben je er nog bij? Ja. ja. <laughs> ja. Ik vind het leuk. Hij, hij, hij, hij zit te genieten van u, volgens mij. Ja, ja, ja. Uh, dat tenner klaar. Vond ik geweldig dat u dat ik, zo ik was opviel. Ik nog een vraag aan het ja. formuleren. Ja. Uh, ja. <laughs> nee, nee, even vraag. Want wat mij opvalt, er zijn wel veel oudere bellers vanavond. Is het nou muziek voor oudere mensen? Nou, mag ik ook wat zeggen? Uh, nee, jazeker, oh. Zegt u ja, zeker. Tuurlijk. Ja, vind ik wel. Ja, mag ik zeggen? Ja. zeggen? Vind ik ook. Nou, weet je wat me nou opvalt? Het zijn inderdaad allemaal oudere mensen. Maar ze zitten zo in, de, in het verleden. En als ik nou hier een cd bekijk van Keith Jarrett... dat is toch ook muziek van deze tijd. Ja. Maar even mijn vraag. het, Z zijn ja. het voor, nee, toch even die vraag. Ferdinand, weet ja? je, zijn het vooral oudere mensen die in de zalen zitten? Nou, nee. Er zijn... Dat gaat namelijk door alle generaties heen. Een van de aller... De grootste jazzliefhebbers die ik ken is Harm Mobach. En die is 81, maar zijn zoon en kleinzoon zitten daar waarschijnlijk ook. En uh, al mijn studenten, die dus uh, weer één of twee generaties jonger zijn dan, dan Harm en, en, en ik ook, die uh, deden dat allemaal. Hm. Dus misschien moeten we concluderen dat er vooral oudere luisteraars naar Kaaseluna luisteren. Zij slapen wel waarschijnlijk. Nee, ik weet niet, maar dat is normaal, normaal is, is het toch wel iets jonger. Um, mevrouw Anna. Ja, zeg maar gewoon Anna hoor. Anna, ja, ik, ja. Wat ik ook nog wil zeggen, ik heb hier een Franse muziekzender met zo. En er is s nachts na twaalf, is er altijd ongelooflijk veel jazz op. Heel modern, ja. oud en uh, heel interessant. K kunt u uh, beschrijven wat voor schilderij u maakt als u jazzmuziek luistert? Hoe ziet heel dat eruit? abstract. Heel abstract? Ja, en ik zit al eens op internet te kijken naar opname van NASA, wat er in de ruimte allemaal gebeurt. En dat is een combinatie van yes en ruimtegedoe uh, van NASA. En daar komen we mij dus schilderijen uit. Ja, ja, en er zijn veel kleuren? Ja. En zwart. En in die zwarte kleur, in dat zwart, zitten dan veel kleuren, ja. Hm. ja. In het zwart zitten veel kleuren? Ja, want in de ruimte zit veel kleur. Oké. Okay. Mooi. Uh, wilt u nog iets zeggen of... Uh... Nee. Nee? Nou, dan ga ik naar de volgende. Nee. Dank u okay. wel. Ja, oké. Okay, succes verder. Goeienacht, hè. Dag. Dag. Ben... <coughs> Sorry. Ben aan de telefoon nu. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb uh, vandaag toevallig naar het uh, NCV-document gekeken... en daar zag ik uh, Joop Corzelius. Uh, ik weet niet of die, of die naam jullie iets zegt... Dat is die uh, oude jazzdrummer, de man is... Uh, of, uh, ja, in die documentaire was hij 84. Hij zat bij het Les huis. Nu, hij had geen huis meer. Maar hij was, hij was vroeger heel beroemd als, als, als jazzdrummer. Oh, daar heb ik ook een, stukje, een heel klein stukje van gezien. Ik, ik heb het ook gezien, ja. En? Nooit leren kennen. Nee, nooit. Nee, nooit, nee, nooit nee, nee. Okay. Nee. Goeie, goeie drummer? Ja, dat wordt algemeen aangenomen, ja. Jij, jij ja. kent zijn werk minder goed. Ik ken hem niet, van. nee. nee. Nou, ja, ik, ik vond het een vende. fantastische documentaire om te beginnen, maar ook, uh, ja, die man die, ja, die, die had iets gewoon, ook al was hij nu 84. Maar ja, een beetje het rock and roll. Ik ben, ik ben zelf, ik ben 40 jaar, dus ik, ik ben wat jonger nu als, als de gemiddelde luisteraar. Ja, de gemiddelde jazzliefhebber, laten we het daarop houden. Ja, de, de gemiddelde jazzliefhebber, maar... Het, het, ja, het kwam op mij over als een soort Jimi Hendrix die, die het overleefd had. Echt van de, dat wilde gevoel van die jazz. Die, wat ik niet ken natuurlijk, want uh, ik ben ik veel te jong voor. Maar hij had overleefd en hij leefde het, het nog steeds gewoon. Wat grappig. Is, is dit dat rock'n'roll gevoel uh, veel bij jazzmuzikanten? Ja, maar dat was eigenlijk voor mijn tijd. Ja, is dat niet ja, meer? het echte rock'n'roll wat je bij Herman Brood had. Dat soort van leven... Was in de jazz niet meer aanwezig. Ja, ja dat, dat zal ik bedoelen. Een soort Herman Brood die het, die het ja. overleefd had. Ja, ja. En, en, en die, zel, die er zelf stom verbaasd over was. Ik dacht van... ja. ja. dat hij het overleefd had. Huh? Nou. Nee. Nou, die, die tijd heb ik niet echt meegemaakt. Dat was voor me het was in de jaren 50. Dat dat zo was onder de jazzmuzikanten. Ja, ja, ja, maar ik, ik vond het prachtig. Ik vond het echt prachtig om te zien. Zo'n man, en die nog helemaal dat gevoel had. Ja. En, er, en uh, John Engels, die, die kwam bij me op bezoek. En, en Han Benink. En allemaal mensen die echt enorme respect voor hem hadden. En, en hij zat daar tussen, ja, tussen de en Ja, het, het, het was heel bijzonder. Tegen de Zijls toch, hè? Ja, ja, ja. Ga, ga je nou ja, ook... Zat, ga je nou, zat ben? ben, Ben, ga jij nu ook naar zijn muziek luisteren? Ga je daar uh, onderzoek naar doen nu? Ja, ja, dat, dat, ja, dat ben ik wel van plan. Omdat het gewoon is. Ik ben zelf van een heel andere generatie. Ik, ik hou van Bob Marley, Jimi Hendrix. Ja. En, en, en dat soort dingen. Dat is toch ook niet de allerjongste meer, hè? Nee, nee, nee. Ik ben ook weer iets van na mijn tijd. Want dat had ik ook allemaal niet mee kunnen maken. Ik zeg, ik ben 40 jaar. Ja. Dus Bob Marley ging dood toen ik tien was. En Jimi Hendrix voor ik geboren was. Dus ik, ik heb een beetje dat gevoel van dat het allemaal voor mijn tijd gebeurd is. Dat wel, maar wa, wa, wat hij liet zien, dat was nog veel verder voor mijn tijd. Dat, ja. Maar echt, er zat, er zat een spirit in die man. En hij maakte grapjes. En ja, toen ze hem naar het bejaardenhuis brachten. Nou, het was, hij wou niet, want hij vond daar veel te leuk. <laughs> het, het was fantastisch gewoon. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Leuk dat je gebeld hebt. Okay, en veel ja, plezier ja, als je naar de muziek gaat luisteren. Dankjewel. Ja, ga ik doen. Ben, goeienacht. Hoi. Irene? Ja, hier ben ik. Hallo. Uh, Goeiedag, goedenavond. Uh, in eerste instantie, de meneer van harte gefeliciteerd met zijn prijs van Boy Edgar. Uh, ik wil even twee uh, dames uh, Nederlandse zangeressen. Ja. Uh, die ik gezien heb op het uh, jazz at the castle in Amerongen. Zeg dat nog eens? Just at the castle, oké, okay, yeah. ja. Kasteel Aberonne, één keer per jaar. En daar heb ik uh, live Denise Jenna gezien. En ik ga dan achter in de zaal staan, want ik moet meedansen. Oh. En haar tante, die stond daar. Ik begon tegen iemand te praten. Uh, ik weet namelijk dat ze in Zijst op school is geweest, bij de broedergemeente. En... Uh, dat, uh, toen zei ik tegen die mevrouw, wat kan ze goed zingen, hè? Nee. Ja, maar dat is mijn nichtje. Ja. Nou, dat was natuurlijk grandioos. Uh, dan um, Mathilde Santing. Uh, uh, aan uh, 21 mei ga ik naar uh, Susha Citroen. Oh ja. Dus het zijn een paar Nederlandse zangeressen die ik uh, nu tegenwoordig erg goed vind. En Mag kun... ik even co commentaar horen? <lacht> <lacht> Door, daar zijn we het niet mee eens. Nee, eh, Ferdinand, commentaar? Ja, Denise ken ik goed, ik heb wel eens met haar opgetreden. En ik ken haar nog uit haar studietijd. Dat ze studeerde aan het conservatorium in, uh, in Hilversum. Ja, want ze, moest, uh, ze kwam uit Suriname en ze moest uh, een dochter van een dominee nemen. Ja, precies. Ja, ja, en ja. De ik woon dus in Driebergen en ik ken de broedergemeente dus goed. Ja. Maar, uh, grandioos en, uh, Maar wat, wat, wat, voor, wat voor commentaar wilt u nou horen? Als uh, meneer het er mee eens is. <laughs> wat, ja, wat, wat als hij het er niet mee eens is? Wat dan? Uh, dan heb ik pech gehad. Ja, ja, precies dan. Ik ken ze alle drie. Ik heb met alle drie gewerkt. Ja. <laughs> ja. En Mathilde Santing, hoe, hoe is dat om daarmee te werken? Nou, ik heb in een orkest gezeten waar zij dan wel eens zong. En dat was uh, een tournee uh, door het land. Ja, ja. En nog even iets anders. Ja. Um, Herman Schonerwald ligt begraven in Zeist. En zo nu en dan ga ik naar de begraafplaats en ik ga even bij hem langs. Waarom dan? Nou, omdat mijn man daar ook ligt. En dan denk ja, nee, maar waarom gaat u bij hem langs? Omdat het zo'n fantastische saxofonist was, natuurlijk. Ja, ja. En uh, even twee violisten: Benny Beer en Sam Neijer. Ja, ja, ja. ja. Er zijn best wel wat namen genoemd vanavond die ik niet zo goed ken. Ja, maar dat dus... ik heb jazz leren waarderen door de radio. Uh, Michiel de Ruiter. Op ah, ja. zaterdagmiddag. Mm. En dan waren mijn ouders niet thuis. En mijn broer was sporten en ik was 14, 15 jaar. Ja. Daardoor heb ik jazz leren waarderen. Omdat die man het zo goed kon uitleggen. Maar weten wij precies hoe oud u bent? Nee. Vertel. Hoe, hoe oud dan? Nou, 65. Nee, 70. Oh, 70. <laughs> ja, die man heeft een lange carrière gehad, hè? Maar, uh, uh, want er was op de zaterdagmiddag een fantastisch uh, jazzprogramma... en daar heb ik voor het eerst toen het Modern Jazz Quartet gehoord... en dat kon ik in eerste instantie niet waarderen. Dat was waarschijnlijk te modern, denk ik, maar nu grandioos. Maar jij had er ook niet zo van, hè, Ferdinand? Waarvan? Van het hele moderne... Ja, maar het Modern Jazz Quartet was... Uh... Zeer welluidende moderne jazz. Oké. Okay. Dat had niks te maken met exper experimentele muziek. Ah, oh, oké. Okay. Nee, dat was zeer gespeeriseerd. Want experimentele muziek, daar je minder van. Nou ja. Nou, je moet Geen noodzaak. <laughs> nee. Maar als je dus... Um, ik kijk zondagsmorgens heel vaak televisie. En er zijn series geweest over jazzmuzikanten... die ik helemaal niet gekend heb. Ella wel. Maar dat is een fantastisch programma. Dan uh, zie je uh, de, de jazz hoe het begonnen is en hoe, nu, hoe ver het nu is. Ja. Oké, okay, ik dank u wel voor het bellen. Oh nee, we gaan even wat uh, laten horen van Mathilde Santing. Oké. Okay. Speciaal voor u. Komt. Dank u wel. Bedankt voor het bellen. Graag gedaan. Doeg. I'm going to wear my sunglasses. Samen met Rita Waar <laughs> Where are they? Because oh ja. <laughs> they're watching us, Rita. So what? Let them watch. Don't throw bouquets at me, oh, sorry. Don't please my folks too much and don't laugh at my jokes too much. People will say we're Bij Rita Reis hadden we het natuurlijk al gehoord. En uh, Mathilde Santing, die komt nog wel een keer. Uh, Ferdinand Povel zit hier in de studio en luisteraars kunnen bellen. En het gaat dan om uh, jazz. Ik heb het eigenlijk helemaal niet meer hoeven herhalen. Er wordt ontzettend veel gebeld. Uh, mensen zijn helemaal gek van jazz, blijkt. En uh, misschien geldt het ook voor Mary Lou. Die heb ik nu aan de telefoon. Ja, ja, ja. Ja, uh, oh wat leuk. Uh, <laughs> leuk inderdaad, want, uh, ja, want inderdaad, want ik wilde één ding even... Zeggen. Ja. Uh, ik hoorde van, uh, uh, van uh, uh, is het nou iets voor anderen ja. Nou, echt niet. Uh, ik ben, uh, nou ja, ook niet meer een van de jongsten, maar ik ben 39. Ja. En uh, ja, ik ben echt helemaal idolaat van jazz. En ik wilde even vertellen van hoe ik jazz heb leren kennen. Ja. Ik zat uh, op de haven voor muziek en dans in Rotterdam. En uh, ik deed dan de balletopleiding... Uh, maar we waren een gemixte klas met ballet- en muziekleerlingen. Ja. En de muziekleerlingen die namen ons altijd mee naar gigs en zo. En hun kwamen natuurlijk kijken naar onze balletvoorstellingen. En we gingen heel vaak uh, naar Telonius En dat is in Rotterdam. Van Willem Wodka. En daar heb ik gewoon echt jazz leren kennen. En uh, hoe was die kennismaking? Jazz? Hoe was die kennismaking? Nou, het was gewoon geweldig. Uh, ja, het was heel veel free jazz. En het gevoel uh, wat ik kreeg als ik, als ik die muziek, toen ik die muziek voor het eerst hoorde... was een bepaalde vrijheid en een bepaalde soul. En een, als, alsof jazz helemaal niet aan regels gebonden is. En, uh, de, de flow en de... Ja, ik, ik kan het niet goed uitleggen, maar gewoon geweldig. Maar ook dat ik jazzmuzikanten daar heb uh, leren kennen als... Uh, Kikorita en ook nog Chet Baker heb ik uh, nog gezien. En uh, uh, ja, uh, pff, ik, nou ja, heel veel in ieder geval. Heb maar je Ferdinand gewoon... Povel wel eens horen spelen? Nee, nee, sorry. Nee. En dan durf je gewoon te bellen? Ja, ik durf <laughs> wel gewoon te bellen, maar ik heb, ik heb het gelezen. En uh, <laughs> ik ben altijd uh, benieuwd, uh, ieder jaar, van wie de prijs wint en zo. Ja. En ik durf toch te bellen, maar ik wilde nog wel benadrukken dat er ook jongeren zijn, bijna mijn hele vriendenkring, die zitten ook in de jazz. En er zijn ook de hele toffe jonge jazzmuzikanten. Nou, dat wou ik alleen even zeggen. Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. En ook, ja, want Ferdinand weet het natuurlijk, want die leidt ze nog steeds op. Dus ja, er zitten he ja. hele jonge bij, ongetwijfeld. Ja. Uh, um, hou je ook van andere muziek eigenlijk? Of, of is het echt uitsluitend? Jawel, jawel, jawel. Ik ben op zich breed georiënteerd, dus ik... ik ik moest wel om die andere Beller die ook 40 is. Ja. En die had het en. over Jimi Hendrix. En ja, dat, dat, dat vind ik ook helemaal te gek. En, uh, dus ik hou ook wel van andere soorten muziek. Ik hou ook heel erg van klassieke muziek. Um, dus het is niet. Maar jazz staat wel bovenaan. Ik, ik, ik ga ook altijd ieder jaar naar het Noordse Jazz Festival toe. En ja, dus. Uh, ik vind het gewoon geweldig. Nou, dat klinkt goed. Dat heb je, dat heb je heel uh, goed overgebracht. ons. Mag ik jou? <lacht> dank je voor het bellen. Oké. Okay. Hey, en een prettige nacht. En geniet van al die mooie jazz nog ja. die je gaat luisteren. Dank u wel. Oké, okay, bedankt. Doe wij nog één beller, de laatste. Denk ik, tenzij die heel kort van stof is. Uh, Bart, is dat? Ja, hallo, goedenavond. Nou, eerst uh, meneer Paul van Velen van harte gefeliciteerd met de mooie FK-prijs. Hartelijk dank. Ik ben zelf ook iemand, ik heb een tijdje muziek gestudeerd. Ik ben eigenlijk uit hoor, op het moment, maar ik, ik, tussen, uh, begin jaren tachtig heb ik in Amsterdam, Amsterdam uh, improvisaties gedaan. Bas, contrabas. Uh, bij Arnold Dooyer weer. Dat was die tijd. Rudy Brink uh, gaf daar les. Misha Mengelbergen. Dat is een beetje de meer de improvisatiekant van de, de wat modernere jazz. Ja, en ja, ook heel veel gespeeld. Dus nu... uh, in Amsterdam. En waarom ben je ja. er nu uit dan? Nou, op een gegeven moment, ja, ik weet het niet. Na, na zoveel tijd dan heb ik dingen gezien. Ik heb ook weer een tijdje iets, iets anders gedaan. Uh, maar wat ik wilde zeggen, waarvoor ik, waar, wat mij triggerde om te bellen... Ik, ik ken een beetje een paar van die Amerikaanse mensen ook. Onder andere Barry Block, die is niet heel erg bekend. Ik weet niet of meneer Povel die kent. Ja, meneer Povel is een beetje afgeleid... door een hele vervelende kikker in de keel. Oh jee. Kom. Maar ben je er weer? Kun je het nog een keer die naam noemen, Bart? Barry Blok, Michael Moore, dat soort mensen. Ken je, ken je die? Ja, allebei. Ja, ja Barry? Nou, Barry is een heel goed ja. vriend van mij. En die speelt uh, dus... Maar waarom ik eigenlijk belde? Want uh, dat is, is zoiets unieks wat ik ooit gezien heb. Dat was ergens op een vakantiespel waar we ergens... Had hij een plastic fluitje. En die jongen presteerde toen op zo'n klein plastic fluitje... van nou, nog geen euro of een gulden was het in die tijd... Donnelly te spelen. Ik wist niet wat ik hoorde. Echt ongelooflijk. Ja, je knikt nu verder in Maar... Dat klopt. Je dat kunt, je kunt een even niks missen. Quite an achievement, ja. ja. Om op een bladstaat ja, en niet te spelen, ja. Uh, maar mijn favoriet <coughs> is uh, dat is en blijft altijd uh, Thelonious Monk of, of, vanwege zijn onwaarschijnlijke timing. Dat is echt ongekend. Ja. En zijn composities. Ja, compositie natuurlijk ja. ook. Echt heel moeilijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, Bart, ik ga je nu toch bedanken, want we, we hebben nog één beller die we heel ja, kort aan het woord nou, willen komen. Heel veel, heel veel plezier maandagavond, meneer Pavel. Dank, dank. Ja. Ik doe even snel het antwoordapparaat, kijken hoeveel tijd we nog over hebben. Ik zeg ook vast dat Nora en Romanesco eraan komt straks, dan hoeven we dat ook niet meer te doen. Uh, aanstaande maandag dan uh, is er een uitzending van k en dan... Praat Jurgen van den Berg met uh, Jacqueline Kramer, oud-minister... Hoogleraar, hoogleraar Duurzaam Innoveren en directeur van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid. Kramer geeft haar visie op de, op de vraag of het mogelijk is afval als grondstof te zien. Het is een gesprek over soorten afvalverwerking en hergebruik. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Jurgen, wij kennen jouw gast Jacqueline Kramer... als iemand die zeer begaan is met het milieu... en daar natuurlijk ook heel bewust mee omgaat. Maar doet ze wel eens iets dat niet zo goed is voor het milieu? Te hard rijden bijvoorbeeld, of heel veel mineraalwater drinken... dat schijnt ook slecht te zijn voor het milieu... of uh, veel verre vluchten maken? Kortom, wat zijn de milieuzondes? Uh, het mogen ook en het zullen waarschijnlijk wel kleintjes zijn... van Jacqueline Kramer. Ik ben heel benieuwd en ik wens jullie een goede nacht... en een mooi gesprek. Nou, dat is dus maandag. Dan hebben we nog, uh, nog een minuutje ongeveer. Nee, zelfs twee misschien. Uh, voor uh, Niek. Ja. Hallo. Hallo. Jij drumt en je kent Ferdinand. Ja, uh, Ferdinand is Niek van Wigge. Van Wigge, ja. <laughs> <laughs> Hoe is het, joh? <laughs> ja, heel goed. Ja. Hey, uh, felicitaties hier. Dank je, hier, dank je. En, um, maar ja, ik heb, ik heb de hele tijd zitten luisteren. Want dit kost me een paar wat geld met een mobiele telefoon en zo lang wachten. Dus, <laughs> maar, um, uh, ja, ik, heel verhalen gehoord over jazz en zo, maar ik denk dat timekeeping... Dat is wat Friedman denk ik ook bedoelt, voor Klaas ook... Uh, <laughs> de essentie van jazz is eigenlijk de time. Ja, dat is en, eigenlijk de quintessence wat je daar zegt, toch? Yeah? Ja, ja, dat oh, we daar ja, aan ja, het eind ja, van ja, de uitzending ja, nog ja, even opkomen dan. Oké, okay, als je... Als je uh, oh. uh, ik ga het niet heel relaas laten horen, maar... Het begin van het jazz is, als je dat terug hoort, oude opname, is de time is, is everything. Timekeeping is everything. En is dat, dat hetzelfde al als timing? Timing en time. Ja. Dus in time spelen, ritmisch spelen. En ik ben toevallig vorige week in de melkweg geweest. Heb ik een Afrikaanse band gehoord en een Cubaanse band. En dan hoor je eigenlijk exact hetzelfde. Dus met jazz is het precies zo. Dus... Uh, en daarboven is in, in de hele ontstaan, in de hele geschiedenis, in de hele jazzgeschiedenis, is harmonie, melodie, dat is, heeft zich verder geëvolueerd enzovoort. Ik, ik ga je onderbreken, Niek. Het ja, zit erop sorry. namelijk, het programma. Oké, okay, maar dat, dat is eigenlijk het hele verhaal. Het is heel Ik goed dat je dat, kan je alles over dat je dat nog even gezegd hebt. Wij, wij gaan plaatsmaken voor uh, nachtvluchten. Ferdinand Povel, dankjewel. Luisteraars ook bedankt. Tot later. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw, maar met een hart. Een CRV.